Op 4 oktober is het Dierendag. Daarover meer in het volgende uur. We gaan eerst even een stukje met de trein in het eerste deel van dit uur... Op 4 oktober is het namelijk ook maar liefst 129 jaar geleden... dat de wereldberoemde Orient Express zijn eerste rit maakte. De beroemde luxe trein die van Parijs naar Istanbul reed was we wereldvermaard. De trein reed als lijndienst met onderbrekingen en via verschillende routes. Tussen 1883 en 1977. In 1979 besloot een actualiteitenredactie bij de VPRO Radio dat omwille van de snelheid van het nieuws en de schoonheid van vervoer over de rails... het een goed idee zou zijn om uit te zenden vanuit een rijdende trein. Dwars door het land en elke week een andere route. Peter Flik en zijn equipe stapten in, gewapend... met zenders, microfoons, gasten en een vliegtuig hoog boven de bovenleiding... ter vervolmaking van de transmissie naar Hilversum. Een heel leuk idee hoor, luister maar. Het is momenteel bijna 20 minuten over 7. Luisteraars, voor zover mogelijk een goede morgen toegewenst. U bent, daaraan bestaat geen twijfel, ingeschakeld op de middaghoofdzender Hilversum 2. En wel juist op tijd om mee te luisteren naar wat zich zoal afspeelt in VPRO's radiospeurtrein de vpro Express. Deze vertrok hier de, morgen de 7 uur 1 van Amsterdam Centraal en zal nu ongeveer zijn. Uh, ja, af aan deze vraag stellen wij beter aan onze verslaggevers aan boord. Peter Fleck en Joke Veningaar. Ja, goedemorgen vanuit VPRO Express. Tussen Amsterdam en Hilversum. Hilversum nog niet uh, bereikt. Het is een wat grauwe, regenachtige ochtend vanuit uh, de VPRO Express naar buiten kijken. Niet echt vrolijk. Beetje zweterig zitten hier, want op de fiets naar het station gegaan. En dan hou je... Uh, Meestal het eerste half uur nog van die natte dijbenen nij, met dit zo ook weer. Begint langzamerhand op te drogen. Trof vanochtend een merkwaardige man in de rijwielstalling van het Centraal Station in Amsterdam. Die in een geheel lege stalling tegen me zei. Achteraan aansluit, anders wordt u niet geholpen. En vervolgens trof ik een man in de krantenkiosk. Die zei dat Nederland een vreselijk land was. Dat je hier gewoon kon doodgaan zonder dat iemand op je lette. En dat iedereen zag zachtgerijdig is in dit land. Je maakt nog eens wat mee in het openbaar vervoer. Mooie belevenis inderdaad in het openbaar vervoer. Het geluid liet ietsje te wensen over. Maar ja, gezien de situatie is dat ook wel een beetje te verwachten. Ook dichter Johnny van Doren kwam vaak langs op de VPRO-radio. Zo ook in die rijdende trein. Ja, uh -oh. zit we staan we hier. Ben ik laatst ook geweest met een raar boemeltrentje uit Apeldoorn. Het was wel een heel eigenaardig boemeltrentje. Eerste klas gereden, maar de eerste klas zat tevens in de tweede klas. Dat was maar één bankje eerste klas, geloof ik. Alle deuren open, alle ramen open, tochten vreselijk. Ik alle ramen weer dicht en de tweede klas was weer, uh, uh, weer alle ramen weer open natuurlijk. Om mij te zeggen: ja, nee, als eerste klas reiziger. Maar ik vind het zo leuk dat we de Gelderse... Niet de Gelderse van leven. ik zeggen, maar ik bedoel de, de, de Veluwezoom. Langs de rand, laat hooggebergte van de Veluwe. Daar glijden we langs. En de ezel rechts van ons. Het, het blijft een geweldig natuur gebeuren, gebeuren natuurlijk. Die, die, die bergen daar, die postbank die we tegemoet gaan. Het is het einde van de ijstijd, heb ik me wel eens laten vertellen. Eindmorinen. Ja, onnavolgbaar deze Johnny van Doren. Hij was een vaste gast. Maar er waren ook hele andere kostgangers die meereden met de radiotrein. Neem nou bijvoorbeeld dominee Zelle uit Leeuwarden in de trein tussen Leeuwarden en Utrecht. <kwijnt> wat zou je ervan denken om eens het oor te, te luisteren te leggen in een, uh, ik noem maar wat... een treincoupé bijvoorbeeld die zich voortspoedt tussen Leeuwarden en Utrecht... Met aan boord bijvoorbeeld Peter Flek en nog enige andere ochtendmensen. Eh, Duke Finninga, Anton Edo, Ineke Lodder, Mannings Hans Torrestein en Joost Pelinfante. U bent nog niet van de radio af, zoals u van onze omroeper hebt gehoord. Bent u verbonden met de VPRO Express, een radiospoortrein dan. Dat betekent alleen maar dat er een radioprogramma wordt opgenomen... en uitgezonden vanuit een uh, Nederlandse spoorwegentrein. We vinden ons inderdaad tussen Leeuwarden en Rotterdam. Als alles goed is en alles meezit en u bent dus op en u bent aangekleed... en u hebt meegedaan aan de ochtendgymnastiek, dan hebt u lichamelijke training gehad en uh, we hebben een bijzondere verrassing voor u... want geestelijk komt u vandaag ook niets tekort. U uh, zal, sinds jaren her, bent u daar niet aan gewend... maar u zal nu worden toegesproken door een, uh, een echte dominee. Niet, niet zomaar een die voor de radio spreekt, maar iemand die echt bestaat. Deze komt uit Leeuwarden. Ik ga hem zo aan u voorstellen, dat is dominee Zellen. We weten al van hem dat hij uh, in, de, in de verste verte familie is van Mata Hari. We weten verder dat het trimt. Hij heeft een bijl. En die bijl is om uh, af en toe hout voor zijn kachel te uh, sprokkelen. Hij woont in Leeuwarden. Hij is daar erg bekend. Dominee Zellen. Uh, graag de luisteraars. Hier ben ik, Dominique Zellen uit Leeuwarden. Ik ben uitgenodigd hier door de Omroepvereniging... VPRO, om iets tot u te zeggen. Zoals al reeds aangekondigd is, ik ben van Matahari. Mijn vader was daar van een neef. Dus dan weet u ongeveer wel in welke richting u mij moet zoeken. Ik ben als predikant hier uitgenodigd om enkele vragen te beantwoorden die mij zullen worden gesteld. Ook zal ik een klein gedeelte voorlezen uit een preek van mij... Over Zaccheus, de man die in de boom zat en die de Jezus werd geroepen. Een vraag, dominee. U bent uh, 72 jaar, maar u ziet eruit als 38,5. Hoe komt dat? Ja, dat komt onder andere van de sport. Dat kan ik iedereen aanbevelen. De sport houdt de mensen jong. En uh, dan vergeet je alle zorgen. En dan krijg je weer nieuwe kracht om het werk aan te vatten. Daarom kan ik u allen aanreken, doe Doet u aan sport. Niet roken, tenminste niet te veel. Geen drank, ook niet te veel. Maar beweging. Lichaambeweging. Dat is het noodzakelijke. Dat heeft de mens nodig. U houdt van donderpreken, zei u gisteren. Een donderpreek, daar verstaan ik onder een preek uh, waarin iemand uh, het goed wat aangezegd. Hoe hij moet leven, hoe hij moet denken enzovoorts. Dat is een donderpreek. Dat betekent een preek waar het vuur uitslaat. Luisteraars, goedemorgen. Gaat u nu zitten. U zet de radio wat harder. U bent ingeschakeld op dominee Zellen uit Leeuwarden met een donderpreek. En als u verder luistert, is het uw eigen schuld. Ik zal u een kort stukje voorlezen uit een preek van Lucas 19... Vers 1 tot 10. Het gaat over... Ik zal het begin even voorlezen. En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een oberste tollenaren. En hij was rijk. En dan zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de scharen. Omdat hij klein van persoon was. En nu zal ik nog even... Uit het middengedeelte wat voorlezen. Ik heb een preek altijd ingedeeld in drie delen. En dat is deze keer ook weer zo. Het thema van de preek is... ...Jezus Christus werkt zijn goddelijk programma af. En we zullen dat onderscheiden in drie delen. Ten eerste, Zaccheus krijgt de kans van zijn leven. Ten tweede, Zaccheus beleeft de dag van zijn leven. Jan Publiek heeft altijd kritiek. En nog iets bij de toepassing van punt 1... De mensen rondom Jezus, die zijn heel anders dan Jezus zelf. De Joden die zo getrouw altijd twee keer naar de, op de Sabbat naar de synagoge gingen. Die kerkmensen die vooraan langs de weg stonden om Jezus te zien. Die belemmeren hem, Zacchaeus de zoeken. Die houden vaak andere mensen bij Jezus vandaan. Ja gemeente en jongens en meisjes, als je naar een hoop kerkmensen kijkt. Dat is vandaag nog zo. Dan zie je de Heer Jezus niet. Dat is helaas altijd nog waar. Bent u misschien zo'n kerkmens die vooraan staat in de kerk om Jezus te zien, maar die door uw liefdeloosheid andere mensen belemmert om tot Jezus te gaan? Door uw slottig levensgedrag als christen staat gij in de weg, zodat een ander Jezus niet kan zien? Of bent u misschien zelf zo'n zoeker, net als Sageus. Ach, ik bid u, laat het ook door de, mensen, ook door de kerkmensen nooit bij Jezus vandaan houden. Maar doe net als Zalgeus. Zalgeus stort ze er niet aan. Zal sommige mensen wel doen die tegen mij zeggen... Heerlijk waar, dominee. Ik zou ook wel naar de kerk willen gaan en christelijk willen worden. Maar die kerkmensen, ziet u, die maken mij dat onmogelijk. Zulk zoeken is natuurlijk niet oprecht. Die kritieken maar een voorwensel om ze ervan af te maken. Want waarachter Jezus zoekt, ook vandaag, die zal hem vinden. Zalgeus wil beslist Jezus zien... Want hij weet, dit is de kans van mijn leven. En de laatste, die kan niet ontglippen. Wilt gij ook, broeder of zuster, jongen of meisje, beslist de Heer Jezus zien? Nu, vandaag nog? Dan denk erom, het kan vandaag uw laatste kans zijn. Uw laatste kans. Zing maar liever met Zalgeus. Daar is vreude, hemelvreude. Hemelvrede reeds op aard. Dit te weten, Jezus ook mij. Dat is meer dan alles waard. Tweede punt. Zal gij het wel beleefd, de dag pas dan even. En dan iets van de toepassing. En dit is de intercity van Groningen naar Rotterdam. We zijn ongeveer ter hoogte van herenveen. De Heeren Sloot rijden we langs. En hier ligt een stuk nieuwbouwterrein van de gemeente Heerenveen. Nog even een toepassing bij punt 2. Als wij Jezus gezocht hebben... En we hebben hem gezien in ons leven. En hij is bij ons binnengekomen met zijn heilige geest. Maar we zouden ons oude leventje willen aanhouden. En niet met de zonde willen breken. Ja, dat is ons benauw niet echt. Onze bekering moet ook ons leven radicaal veranderen. Anders is ons geloof niet echt. Die werkelijk Jezus ontmoet heeft in zijn leven. Die wordt een ander, een nieuw, een bekeerd mens. Die doet net als Zagreus. Die begint met Zagreus te zingen. Preed een heer met blijde galmen. Geen mens ziel, heb nu rekenstof. Ik zal zolang ik lief mee psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal zolang ik het licht geriet, hem verhogen in mijn lied. U hebt geluisterd naar Dominee Zelle uit Leeuwarden. We hebben u uitgenodigd omdat mensen als u. die bestaan niet zoveel meer. Ik had u een vraag gesteld. Nou, kijk eens dan, dit, dit, uh, Deze uitzending is over markante mensen. Laat ik nou een markant mens zijn. Dat betekent een mens die tenslotte nog iets te betekenen heeft in de wereld. Want uh, vele mensen hebben hekel aan dominees. Maar ze hebben aan mij geen hekel. Want ik ben een, uh, een dominee van een beetje andere allure. Dan in de gewone zin van het leven. Dus ik geloof wel in Jezus Christus. Maar ik geloof ook dat alle mensen die hem zoeken wouden kunnen worden, samen kunnen worden... als zij Jezus Christus zoeken en aan hem willen geloven. Dominee, u moet eruit. We zijn in Hereveen. Hartelijk dank. Tot ziens. Ja, pas op uw snoer. Pas op, dominee. Dominee is weg ineens. Waarom stuur jij die weg? Heerenveen, hij moest eruit. Dat gaat snel. Ja, toch heel bijzonder. Zo'n godsvruchtige man bij de VPRO in Rijdende Trein. Uit de macht der oude gewoonte laat ik u toch nog even wat van Johnny de Selfkicker horen. Naar aanleiding van de sfeer in de trein. Kadoem, kadoem, kadoem. Maar ik, vind het, ik word er zo uh, stoomd en zo dronken en zo hoog gestemd van. Dat ik meteen begin met een gedicht wat ik geschreven heb in 1864. Dat is wel een Baudelaar gedicht, ik mag niet liegen natuurlijk. Maar ik, heb het, maar ik zeg altijd ik ben het Baudelaar. En ik heb het voor het eerst gepubliceerd in de Figaro. En het gedicht is getiteld 'Word dronken. Men moet altijd dronken zijn. Zo is het. Dat is het enige waarom het gaat. Om niet de vreselijke last van de tijd te voelen. Die uw schouders breekt. En die buigt naar de aarde. Moet u aan één stuk dronken zijn. Maar hoe? Van wijn, poëzie, haschies of deugd. Het staat u vrij. Maar dronken moet u zijn. En als u dan soms wakker wordt op de treden van een paleis, op het groene gras bij een sloot, in de sombere eenzaamheid van uw kamer en u merkt dat uw roes al verminderd of verdwenen is, vraag dan aan de wind, aan de zee, aan de sterren, aan de vogels, aan de tijd. Aan alles wat voorbij gaat, nou, aan alles wat zucht... Aan alles wat beweegt, aan alles wat zingt, aan alles wat spreekt... Vraag dan hoe laat het is. En de wind, de zee, de sterren, de vogels, de tijd zullen u antwoorden. Het is tijd om dronken te worden. Als u geen slaaf wilt zijn, gekweld door de tijd... Wees dan dronken zonder ophouden van wijn, poëzie, hasjes of deugd. Het staat u vrij. Ik dank u zeer. Nou, wij blijven nog even nuchter hier bij Woord van de VPRO Roop Radio 1. Want we zijn er nog tot 7 uur in de ochtend... En uh, ja, tot slot toch nog één keer Johnny van Doren met zijn grote hit. En dat na een uitgebreide inleiding van Peter Flik en Han Reiziger. Luisteraars, daar zijn we weer om. Dat wil zeggen de VPRO via Hilversum 2... met hernieuwd contact met onze radiotrein, de VPRO Express. Aan boord zijn Peter Flik, Brugeman, Johnny van Doren en Han Reiziger. Goedemorgen, wij zijn weer verder. Het zal u een bal interesseren als u thuis bent... maar dit programma speelt zich af in de rijdende trein... en dan moet je dus steeds opletten waar je bent. We zijn nu tussen Oost en Deventer. Ik ben altijd bang dat ik zeg midden in de Achterhoek... terwijl het niet zo is, maar uh, zoiets. Dus bij de Veluwe, in de buurt. Wij komen straks uh, aan in Velp... en dan zal instappen een redacteur van een plaatselijke koelrand. En daar willen we eens een gesprek mee hebben... want. Uh, ik weet niet waar u woont, maar vaak op de plekken waar je woont... verschijnen van die plaatselijke kranten die uh, nieuws brengen... waarvan je denkt, waar moet ik dat weten? Zo uh, tref ik hier in het Velps Weekblad aan dat de open haard is herontdekt. In Genemuiden is de waterleiding gesprongen. Delen van koe in sloot gevonden. Maar goed, dat komt later in dit programma. Aan boord van de trein is Han Reiziger die op het balkon voor u piano speelt... Ik weet niet of u zich kunt voorstellen hoeveel moeite dat kost om bij deze snelheid de toetsen precies te raken, maar dat maakt het misschien wel leuker. Erg mooi Han, gespeeld, wat klinkt dat toch weer leuk. We staan hier op station Deventer en ik vertelde dat net al, daar ben ik drie dagen geleden ook al geweest. Ik moest daar optreden, declameren voor een gezelschap, uh, halfbleke pubers, studenten, provincialen die daar een Romeins feest hielden. Nou, het was wel een Romeins feest. Wel, uh, ze waren wel allemaal in het toga, maar het, waren toch, het bleek toch allemaal weer boerenpummels te zijn, uh, uit de klei getrokken boerenbieten. Dat had niks met Romeinen te maken, wat ik van tevoren al had vermoed. Uh, maar daar al komende heb ik die mensen wijsgemaakt dat mijn oude gedicht komt ook eens klaar, klootzak. Dat heb ik ze maar niet verteld. Dat ik die beroemde tekst van mij, komt er eens klaar, klootzak had gezien in dat tijd... ...op de muren van Pompeii ergens in een bordeel in Pompeii ...waar ik in 1962 heb rondgewaard. Dus Romeinse graffiti. En eh, ik heb ze verteld dat daar stond speravit investus. Wat zij niet wisten is dat dat mijn lijfspreuk is, mijn levensspreuk. Speravit in vestus betekent eigenlijk... ...hij hield stand der midden der gevaren. Zij tijden er allemaal weer makkelijk in... En daar ging ik in het Romeins te kieren met mijn sperrenwit en vestus. Terwijl ik tegen ze zei. Komt er eens klaarklootzak? Dat, dat laat ik hier even tussendoor. Ik wil het even voor de aardigheid even herhalen, want het is toch een kreet die belangrijk is. het klinkt een beetje banaal zo op de vroege morgen, maar het is een kreet die toch meer zegt dan een dominee die zegt van zoek God of een andere rare roeper die roep van woord Hai. Komt er eens klaarklootzak. Komt er eens klaarklootzak. Op de kadans van de trein, Komt er eens klaarklootzak. Komt er een klaarklootzak. Komt er een klaarklootzak. Komt er een klaarklootzak. Komt er eens klaarklootzak. Komt er eens klaarklootzak. Komt er eens klaarklootzak. Komt er een klaarklootzak. Komt er een je dan. En. Dat vonden ze allemaal weer prachtig, die jongelui daar. Maar een Romeins feest in Deventer? Nee hoor. Ja, de onvolprezen Johnny van Doorn in de rijdende trein van de VPRO. Dit is Radio 1. U bent de gast bij het programma Woord. En wij mogen natuurlijk ook niet de hoorspelliefhebbers vergeten. En daarvoor maken we nu een uitstapje naar de KRO... met een hoorspel in de resterende tijd van dit uur getiteld... Soms zijn de nachten zo lang van Zora Dirnbach... in een bewerking van Milo Doorn naar de Kroatische vertelling... die Schwester Bagsali in het Nederlands vertaald... door. Gabriel Smit En u hoort onder meer Louis de Bree, Eva Jansen, Jeanne Verstraten en Nora Boerman. Soms zijn de nachten zo lang. Een hoorspel van Milo Dor, naar de Kroatische vertelling die Schwestern Barzali van Zora Dierenbach. Nederlandse vertaling, Gabriel Smit, regie, Leon Povel.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 En daarom boven praat ik niet met jou, maar met Lucre. Lucre, versta je me? Er staat vanavond een zware storm. Ja, ja, ja, het stormt, dat weet ik. Maar met had het me trouwens al voorspeld. Gelukkig duurt de storm maar drie dagen. Was dat maar zo. Hij duurt al jaren. Lucre.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 Daar is ook die Felice, of hoe die ook heet mag. Ik kan niet eens bij mijn eigen kleren komen. Ik zal het wel even voor u halen. Nee, dat hoeft niet meer. Aan ga de rechtbank. nog geen tijd meer. Zullen we zullen wel eens zien of ze de oude Barsali zonder meer een wild vreemder op zijn dak kunnen sturen. Nou hebben ze alles van me afgenomen, daar heb ik nog wel het recht om. Oh, vader is oud. Een kind. Het is ook geen wonder, Marina.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 Nee, nee, de, de, deze jurk is afschuwelijk, afschuwelijk, hoe, hoe kan ik me daarin vertonen? Iedereen zal me uitlachen. Kijk nou eens naar die idiote Rose Paula. Hoe, wat moet ik nou doen? Wat is vanavond al. Die jurk zou er misschien niet zo afschuwelijk uitzien. Ze kunnen nog iets aan veranderen. Iedereen zou zien dat er iets aan veranderd was. Om een feest van de werf kan je toch niet verschijnen in een verknipte japon? Goed. En deze dan. Hoe bevalt je deze leuk? Oh, Paula! Oh, je, je bent een echte feest! Hoe, hoe heb je dat nou weer bij elkaar getoverd? Ja, voorzichtig, ik zou je even ja, halen. Wacht, ja. Wacht even hè. even over. Gaat het? Ik heb er niets van gemerkt. Oh, ik vond het heel goed zal ja, zetten. Wacht even. Oh. Zo. Zeg maar, vader mag niet niets van. Merk hoor dat ik naar het bal van de werf ga. Nou. Nou, bekijken we eens. Hoe, hoe zie ik er nou uit? Oh, wacht even. Alleen dat, dat roesje, dat moet er nog af. Zo. Nou. Hoe staat hij me?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 Ja, hij heeft je lief gehad. Zullen we vast gaan? Het is tijd. Ah, oh, wacht nog even. Het bruidspaar is nog niet naar beneden gekomen. Ja, misschien zijn ze op het laatste ogenblik bang geworden. <laughs> maar is het bruidspaar? <friker> Vooruit, het is tijd. Uh, voilà. uh, nou, waar is Lucre? Waarom komt je niet naar beneden? Ik heb er geen idee van. Ze is waarschijnlijk in haar kamer. Oh, ga je haar halen. Laat ze niet zo dwaas doen. Lokre, waarom kom je nou niet? Lokre, Waarom blijf je hier staan? Waarom kom je niet naar beneden?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 Ik ben moe. Ik moet liggen. Ik weet het niet meer. Het is allemaal zo vreemd. Alsof alles in de spinnenwebben is gehuld. Lucre, dat is verschrikkelijk. Daar moet toch wat aan gedaan worden. Er valt niets meer aan te doen. Ik ben alleen maar doodmoe.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 En deze werd uh, gedaan uh, bij de KRO. Want het was een bijdrage van die omroepvereniging... ook een beetje een première hier bij Woord, VPRO Radio 1. Heeft u vragen, wilt u opmerkingen aan ons kwijt? Dan kunt u schrijven naar uh, VPRO ter attentie van Woord... Postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt ook mailen. Dat adres is woord@vpro.nl. Er zijn ook allerlei andere manieren om met ons in contact te treden. Dat kan via Facebook. Uh, dan vindt u daar uh, onder woord.nl onze programmering ook wekelijks. Een beetje kort en krachtig. En via Twitter kunt u met ons uh, in conclave. En dat adres is twitter.com slash woord.nl. Goed, in het volgende uur gaan wij het hebben hier bij een uh, woord van de VPRO over dieren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de op handen zijnde dierendag 4 oktober. Blijf er even bij, want het wordt een humorvol en ook een beetje een serieus uurtje. Dus uh, graag tot zometeen. Dag.